10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV-bonden zijn al sinds het begin van de middag in vergadering... om te proberen op één lijn te komen met het bestuur van de vakcentrale... over het pensioenstelsel. Vooral FNV-bondgenoten verzet zich. De bond vindt dat vooral voorzitter Jongerius te veel zekerheid wil inleveren. De bond zegt dat het uur-u is aangebroken. Als de andere FNV-bonden zich niet aansluiten bij het verzet van bondgenoten... gaat de grootste FNV-bond een eigen koers varen en mogelijk actie voeren. Tegenstanders van bondgenoten zeggen dat het vasthouden aan zekerheid de kans op koopkrachtbehoud aantast. Het herstel van Ruben, het jongetje dat als enige de vliegtuigcrash in Tripoli overleefde, verloopt boven verwachting goed. Dat vertellen zijn oom en tante in een exclusief interview aan persbureau ANP. Volgens hen is dat vooral te danken aan de goede behandeling in het ziekenhuis in Libië. De jongen werd daar geopereerd aan zijn verbrijzelde benen. Inmiddels loopt hij weer bijna normaal. Bij de vliegtuigcrash in Tripoli kwamen alle andere 104 passagiers om het leven. Ook de ouders en het broertje van Ruben overleefden de ramp niet. Bij de herdenking op 12 mei, de dag van de crash, zal de tienjarige Ruben niet aanwezig zijn. Zijn oom en tante kiezen daarvoor omdat ze niet willen dat er foto's van hem worden gemaakt. Ze hopen dat Ruben een beschermde jeugd kan leiden. Wereldvoetbalbond FIFA heeft 20, euro gedoneer, heeft 20 miljoen euro gedoneerd aan Interpol... voor de bestrijding van de gokmafia in het voetbal. Voorzitter Blatter vindt het van cruciaal belang... om op te trekken met politici en politie... in de strijd tegen mensen die wedstrijden willen manipuleren. De internationale politieorganisatie gebruikt het geld onder meer... om een speciaal politieteam op te zetten in Singapore... Vorige week liet de FIFA weten ruim 300 duels te onderzoeken... waarvan de uitslag mogelijk is beïnvloed door omkoping. Dan het weer. Nog een enkele bui. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen wolkenvelden en zon. In de middag buien met kans op onweer. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 met geo lippens. Goedenavond, deze maandag de 9 e mei is een uitermate trieste dag voor het wielrennen. Vandaag verongelukte de Belgische coureur Wouter Weiland. Tijdens een afdaling in de Giro d'Italia kwam hij te val en verloor hij het leven. Zo direct meer over de dood van Weiland en verder natuurlijk veel aandacht voor de wereldkampioenschappen tafeltennis die deze week in Rotterdam worden gehouden. Vandaar ook dat deze uitzending live vanuit een doodstil ahoy komt. De derde etappe van de Ronde van Italië is dus overschaduwd door de dood van wielrenner Wouter Weiland. De Belgische renner van team Leopard, de ploeg van de broertjes Sleck, kwam 20 kilometer voor de finish zwaar ten val in een afdaling. Na een lange poging hem te reanimeren kwam uiteindelijk het treurige nieuws. Correspondent Maarten Veger stond aan de finish, hij schetst de sfeer. Het is, uh, het is heel stil hier op straat, want er zat er uh, ja, duizenden mensen allemaal met gekke petjes en uh, vrolijke vlaggetjes uh...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 Pas na de wedstrijd kwam er de officiële bekendmaking van dat, hij, dat hij was overleden. Maar goed, de sfeer was toen al lang ja, heel treurig. De Leopardbus van de omgekomen renner, die, die zagen we ook nog. Nou ja, de jongens zaten daar huilend in allemaal snel het hotel en uh, uithuilen. Wouter Weiland is 26 jaar geworden. Joost Postuma, goedenavond. Goedenavond. Joost Postuma is collega van Wouter Weiland rijdt ook voor die Leopard Ploeg van de broertjes. Slek. Je bent trouwens niet in de Giro Joost. Jij zat gewoon thuis hè, naar de televisie te kijken toen het gebeurde. Ja, dat klopt. Ik heb dat uh, met prijs zelf hetzelfde programma gereden die jaren met hem. En uh, hij werd opgeroepen voor de Giro. En uh, ik heb afgelopen week uh, vier dagen van duinker gereden. Dus. En, uh, dus ik heb vanaf op daar gewoon getraind. En vanmiddag zag ik samen uh, met mijn vrouw te kijken naar de koers. En, en uh, ja. Dan zie je in die afdaling dat het heel hard gaat. Dan zie je daar iemand liggen en uh, dan komt er een close-up. En dan zie je dat het een ploeggenoot is. En, en dan komt er nog een meer, een close-up. En dan, uh, ja, broer, als u rennen, heb je genoeg valpartijen gezien. En ik zei tegen mijn vrouw: van uh, ja. ja, volgens mij is die dood. Ja. ja, en dan is het wel heel cru om dat te constateren, zeker bij een eigen ploeggenoot. Heb je hem een beetje ja. leren kennen die afgelopen maanden? Want jullie rijden dit jaar dan voor het eerst bij elkaar in de ploeg. Ja, nou ja, broer, uh, de laatste jaren hebben uh, we bij verschillende ploegen en zo, maar we praten al wel uh, ja, dan, dan met elkaar. Maar uh, ja, dan dit jaar hebben we Qatar gereden, Oman gereden. Uh, waren we gewoon roomies. Uh, het voorjaar helemaal hetzelfde gereden jaar met hem. dat en met Parijs dan, dus, dus ja, wat dat betreft uh, ja, kennen we elkaar wel heel erg goed. En, en, en uh, ja, met de afsluiting van het voorjaar hebben we gewoon uh, uitgebreid. Die neergaat in België, en uh, ja, daar waren de vrouwen dan ook bij. En, ja, dus dan leer je de aanhang ook een beetje kennen. En, en eh, ja, ik zei al, je weet dat het een, hele, een heel risicovol vak is. Maar eh, dat soort momenten komt alles heel dichtbij. En... Heel, heel ja, het en... de het ja, het gekke is altijd dat je denkt, Ja, het gekke is altijd dat je denkt: Wouter Weiland is een sprinter. De grootste risico's zijn natuurlijk in de sprint. Ik denk dan meteen terug aan de Scheldeprijs. Daar ging het ook eh, mis, natuurlijk. Ja. Maar goed, daar liep ja. het allemaal goed af. Ja, nou ja, ik, ik, Heel toevallig heb ik een half uurtje geleden mijn ploegnood aan de telefoon gehad uh, Tom die wel in de Giro zit. En uh, hij zei ook, ja volgens hem is het gewoon op een rechtstuk weggebeurd in de afdaling. Dus ja, we, wat dan precies gebeurd is, ja, bedoel, ja dan mag Joost weten zeggen. Zodan, maar, bedoel, ja, er gebeurt zo vaak en zoveel dingen natuurlijk. En ja, het is gewoon een risico vol vak. En ja, wat er precies gebeurd is, dat maakt het op zich ook helemaal niet meer uit. Bedoel, ja, die jongen is het niet meer. Hè, dan, er verandert helemaal niks om. En, en, Kun je gewoon constateren, gelukkig. Joost, dat het in ieder geval gelukkig is dat het niet te vaak gebeurt. Ik bedoel, echt dodelijke valpartijen zijn zeldzaam. Gelukkig wel, gelukkig wel. Ik bedoel, het kan overal gewoon gebeuren. Ik bedoel, dat moet ook gewoon duidelijk ja, de groene zijn. als je ook gewoon naar je werk inrijdt en veel te snel wegrijdt en dat soort dingen. Maar het is, het is, het is, op dat soort momenten uh, komt alles heel dichtbij. En het is maar goed uh, dat, dat de is, uh, ja natuurlijk is aangescherpt. Maar dat, ja, dit soort dingen zijn gewoon te triest voor En uh, ook al is maar één in, in de vijf jaar of afgelopen nog, nog gewoon veel te veel. Ja, jij zegt net, je hebt contact gehad met uh, Tom Stamsnijder, je ploeggenoot dus, die ja. wel in de Giro zit. Um, ja. Hoe is dan uh, ja, de sfeer binnen die ploeg? He heeft hij verteld wat er op dit moment allemaal gebeurt daar in Italië? Nou, um, hij zegt dat hij het uh, gewoon gezien heeft. Een uh, ja, seconde, oh. twee later, uh, daar haalt hij hem in. En uh, ja, toen zag hij ook gelijk al dat het natuurlijk fout was en dat hij hem niet, helemaal niet meer bewoog. En uh, ik denk zelf dat ze niet meer van stad gaan morgen, nee, denk ik. Maar... Dat de ploeg dat is, gewoon zegt van wij stoppen met deze Giro. Ja, als ik Tom zo gehoord heb uh, en uh, de mening troef aan de andere renners die daar zitten... Uh, die hebben weinig zin om te gaan koersen. Eh. Maar dat kan ik me wel voorstellen, ja. Oké, okay, Joost. Bedankt voor je reactie en uh, sterkte. Is goed, dankjewel. Dat was Joost Postuma, collega dus van Wouter Weiland. Een jaar geleden was hij de winnaar van de Massasprint in de Giro-etappe naar Middelburg. Hij vertelde toen wat de overwinning voor hem betekende. Ja, heel veel. Hè. Dat is niet uh, niks. Uh, van ja, Er zijn er wat twijfels uh, om om mij te bestaan, of ik het wel nog kom en dit en dat. Ik denk dat je vandaag wel een aardig signaal daaromtrend gegeven hebt. <laughs> uh, ik hoop het toch en ik, ik ga proberen te blijven verder doen. Zo. Dat was Wouter Weiland na die overwinning in de Giro-etappe naar Middelburg. Eigenlijk zijn grootste overwinning, de grootste overwinning in zijn carrière. Hij sprak met Han Kok. Christophe van der Goor is wielerjournalist van de VRT, Collega van de radio, Christophe, goedenavond. Goedenavond. Dit is uh, zonder twijfel een enorme klap voor de Vlaamse wielerwereld. Absoluut. Um, de reacties die stromen binnen en eigenlijk uh, de laatste echt pakkende reactie die binnengekomen is, is van een trainingsmaat van hem. De iets wat minder bekende Kurt Hovelink. Die heeft ook uh, bij Step gereden, is ploegmaat geweest en... Kurt is ook zwaar gevallen hè? Voilà, en dat was samen met Wouter Weiland op training. Wouter Weiland heeft toen meteen zijn gsm, zijn mobieltje genomen en gebeld. Jongen, stuur een mug, een heel belangrijke ambulance, want dit is goed fout. En die jonge Kurt Hovelink getuigt vandaag dat hij eigenlijk zijn leven te danken heeft, had toen aan de immer goed lachse, vriendelijke, hulpzame Wouter Weiland. Dus um, ja, dat was echt wel een pakkende, een van de meest pakkende reacties eigenlijk over... Uh, het echt tragisch gebeurde ongeval van Wouter Weiland. En ik denk even, als ik mag inpikken op wat Joost daar net zei... Um, ja, echt wel gewoon een, een spijtig ongeval... dat ook in het alledaagse leven kan gebeuren. Hè. Het, dit is een risicovol vak, het koersen. En als je inderdaad kijkt naar de geschiedenis... het gebeurt niet zo heel vaak. Dus ik hoor nu ook al bij ons... In Vlaanderen en België dat men gaat zoeken naar verklaringen. Er wordt meer gevallen invloed van carbon frames die uh, stijver zijn, minder goed bestuurbaar. Ik hoop dat men daar niet te zeer gaat over uitweiden, maar gewoon beseft uh, en misschien gaat inzien, ook volgens de getuigenissen vanuit de Giro zelf, dat dit een heel spijtig ongeval is. Ja, wat laten we er toch even over doorgaan. Um, er was natuurlijk wel kritiek he, op het spektakelgehalte van deze Giro. Het zou toch gevaarlijk zijn. Maar dan had men deze etappe nou niet echt bij gerekend. Nee, precies. En um, we zijn nog maar twee of drie dagen ver in de Giro. Dus je kan echt de factor vermoeidheid, denk ik... ook al is die langste etappe ook al verteerd. De factor en het argument vermoeidheid... kan je nog niet meteen op tafel uh, werpen. Uh, langs de andere kant... Men heeft het over een onmenselijk zware Giro, maar dan duidt men vooral, denk ik, op die uh, bijna onmenselijk menselijk stijle beklimmingen die we nog moeten gaan verteren in de Giro. Daar kan je inderdaad vraagtekens bij plaatsen, vooral op fysiek, op medisch vlak, welke gevolgen het daar uh, gaan hebben. Ja. Maar dit was inderdaad, André Schmil is in de ploegleidersauto voorbijgereden ook en heeft getuigd dat dat, net zoals Joost ook uh, zei, wat hij had van Tom Stamsnijder, dat het op een stuk rechte weg was. Misschien, zal later blijken uit andere getuigenissen, ik zeg wel misschien dat hij gewoon ja, het achterwiel van een voorganger heeft aangetikt. En dat gebeurt nu eenmaal duizend keer in een wielerwedstrijd. Dus uh, ik denk dat ja, het... Om het maar dan... botten te zeggen, gewoon een dom ongeluk. Ja, een dom ongeval misschien wel. Ja, ja. Ja, hoe, hoe erg het ook wel is, want ik heb vandaag uh, ook... 50 keer moeten denken aan, aan gewoon het beeld dat nog op mijn netvlies gebrand staat voor de start van Mila Remo. stond hij daar heel heel kameraadschappelijk naast Fabian Cancellara, toch de grote favoriet, nog even met hem gesproken. Jij vandaag ambities. Nee, al zei hij, ik ken mijn plaats zeer goed. Vandaag moet ik gewoon Fabian uh, 150 kilometer aan het gepressen uit de wind zetten. Dat was Wouter Weiland. Weten wat hij kon en weten wat hij niet kon. En het fragment dat jullie lieten horen, knap vorig jaar in Middelburg, toen kreeg hij van manager Lefevre nogal wat kritiek dat hij niet heeft gebracht, had gebracht wat hij kon. En hij antwoordde met een overwinning en hij mocht naar het grote Leo Waar hij echt wel apen trots op was. om in dat mooie, lekkere, nette. donkerblauwe shirt te rijden. aan de zijde van de Sliks en van uh, Cancellara. Ja, nog even, hè, want dat was dan zijn grootste overwinning. vorig jaar in de Giro. Had er meer in gezeten, vooral nu met die overgang naar uh, die ploeg van Cancellara. de ploeg ook van Benati natuurlijk. Had hij daar meer kansen gekregen? Uh, hij heeft natuurlijk ook nog één etappe gewonnen in de Vuelta en dan bij ons in de voorjaarsklassiekers de min, net iets uh, mindere dan de echt grote nokere koersen bijvoorbeeld. Uh, misschien dat daar ook een beetje de lijn lag van kritiek van Lefevre die hem toch al een jaar of vijf, zes onder zijn hoede had, dat er nog niet echt uitkwam wat er misschien in zat. Uh, hij bleef een beetje in de subtop Wouter Weiland, maar... Bekloek zich ook bijvoorbeeld over het feit dat hij als Vlaming nog nooit de Ronde van Vlaanderen had mogen fietsen. Dat mocht hij dit jaar dan weer wel. was goed in begin april, maar dan kwam hij ook weer zwaar van ten, ten val, samen met uh, Tyler Ferre in de Scheldeprijs in die massasprint. Dus het was heel vaak ook wel pech. Altijd wel iets bij Wouter Weiland. En goed laks, nogmaals, uh, voor de start, na de start. Maar blijkbaar, mensen die hem echt beter kennen, ook wel dat typische voor die eeuwige topsporter, altijd twijfelen, ben ik wel goed genoeg um, ga ik wel ooit nog een grote etappe kunnen winnen, zoals in deze Giro, waar hij toch een beetje met twijfels was begonnen, want echt in het begin niet uh, meteen voor geselecteerd was um, ja, dat typeerde hem een beetje eeuwige twijfelaar is misschien te sterk uitgedrukt, maar toch de vraag ik wil een topper zijn ga ik dat ooit, ook al was hij nog geen 27, ga ik dat ooit kunnen worden Wouter Weiland, hij is niet meer. Christophe van der Goor, dankjewel. je en wives. kind. They are in love with every piece of the sin, don't know where to be. But the vows in spite I felt dat was Charlie D. met het nummer Husbands and Wives. Wij gaan weer over tot de orde van de dag. Hoe moeilijk dat ook is na zo'n incident bij het wielrennen. Hier gaan we trouwens praten over grote getallen. 200 tafels. 756 spelers en 10.000 balletjes maar liefst. Het Rotterdamse Ahoy staat deze week in de teken van de wereldkampioenschappen tafeltennis. 500 miljoen mensen, inderdaad, u hoort het goed, 500 miljoen mensen... gaan het evenement volgen op de televisie. En in dit uur van langs de lijn praten we u bij over de impact van het evenement. En wat we van de Oranje Spelers mogen verwachten. Het hele uur is bij ons te gast de beste tafeltennister uit de Nederlandse geschiedenis. En zo, de Witte Raad... Zoals Gerard van haar eens noemde. Zal die dan inderdaad het hoogste punt van de berg weten te bereiken? Het zou inderdaad een ongelooflijk succes zijn voor met die de Friese Koop. Ja hoor, en ze maakt het gisteren zelf uit. Schitterend zelf. De Europese kampioenschap, dat, dat heeft altijd gewild. Ze zegt, de wereldtitel kan ik niet krijgen, daarvoor zijn de Chinezen te sterk... Maar het Europese kampioenschap is het hoogst haalbare voor mij. En dat wil ik graag hebben. Nou, Dit was de Europese titel in 1982. Budapest, om precies te zijn, in 1992 deed Friesekoop weer hetzelfde in Stuttgart. Ze won twee keer de Europese top 12... was 14 keer Nederlands kampioen in het enkelspel. En met het Nederlands team behaalde ze ook nog een zilveren medaille... op het EK van 1992... en twee bronzen medailles op de wereldkampioenschappen. Nou, door die prestaties werd ze twee keer uitgeroepen... tot sportvrouwen van het jaar. En dan hebben we nog lang niet de hele erenlijst opgezond. Bettine Friesenkoop, goedenavond. Goedenavond. Hoe voelt het om ja, rond te lopen... In zo'n EK in eigen land. We zitten nu, en dat moet ik toch even duidelijk maken voor de luisteraars, in een lege hal. Er wordt niet meer gespeeld, want de kwalificatietoernooien zijn voorbij. Maar hoe voelt dat om hier gewoon te zijn? Nou, ik zie die prachtige tafels, zo helemaal mooi verlicht uh, van, van onder en uh, goudkleurig. Specie, hè? En, ja, dat had uh, je ja. vroeger niet. Nee, dat had je vroeger niet. Ik zie uh, die beelden nog voor me. Nou, dat was echt oh, zo'n zaaltje. Nou, dat is echt een ongelooflijk verschil natuurlijk. Ja, want roept dit nou vele herinneringen op? Want je hebt natuurlijk wel overal in de wereld gespeeld, ook in grote hallen, kleine hallen, maakt niet uit. Uh, ja, buurthuizen bijna nog. Uh, ja, ook. Ja. Ja. Maar ik heb ook in de Hans-Martin Slaaier Hallen gespeeld voor 10.000 man. Stuttgart, hè? Ja, dat ja. was uh, volle bak. Ja. Maar, dat dus dat was nog, uh, ja, dat was nog het meeste, de meest verse titel die ik natuurlijk heb gehaald. Althans, uh, de minst uh, lang geleden. En uh, toen was het ook al professionele. Want uh, wat dat betreft heb ik ook wel een paar generaties overleefd. En toen, uh, ja, toen heb ik ook uh, wel inderdaad uh, voor... Uh, ik weet niet, volgens mij 10.000 mensen op de tribune. Ja. En dan ben je in één keer weer hier terug bij een WK in Rotterdam als ambassadeur. Wat doe je dan precies? Uh, nou, zoals hier zitten <laughs> vandaag. En uh, morgen moet ik... Uh, uh, drie lezingen geven van een uh, half uurtje. Um, ja, en dan uh, hoop ik morgenochtend nog even naar tafeltennis te kunnen kijken. En, uh, ja, want het gaat het nog steeds. Nou ja, ik vind het geweldig natuurlijk. Uh, geweldige sport. Ik heb er niet voor niks 30 jaar gedaan. Nee, maar, dus... broer, maar volg jij het spelletje nog? Ja, volg het. Uh, jij weet als... nog gewoon wie de uh, regerende uh, wereldkampioenen zijn. En... Ja, ja, dat weet ik allemaal. Ja. En ik weet ook hoe alle Chinezen nog heten en wie de beste is en hoe ze spelen. Dat weet ik allemaal nog hoor. Ja. Nou, heb ik net wat cijfers genoemd. Hè? Dat klinkt enorm, 10.000 balletjes, noem het allemaal maar op. Maar ja, een, een leek kan zich daar niks bij voorstellen. Kun jij uitleggen voor een tafeltennisleek hoe groot zo'n evenement is... vergeleken met alles wat wij kennen in Nederland? Oh ja, nou eigenlijk zou Ton dat beter kunnen. Huh? De toernooidirecteur, ja, die is kent natuurlijk, China, de natuurlijk de meester in het organiseren. Maar uh, ja, ik weet wel dat uh, natuurlijk... Uh, uh, uh, dit uh, een, een ongelooflijk mondiaal evenement is. En misschien wel het grootste wereldkampioenschap dat gehouden wordt uh, uh, ja, ter wereld. Dus er doen uh, meer deelnemers aan mee dan uh, welk ander wereldkampioenschap dan ook. Uh, dus uh, ja, het is, uh, en zeker in Azië, een half miljard mensen die er naar kijken. Ja, dat zegt genoeg. Jij kent China echt van binnen en van buiten. Daar zitten honderd miljoenen mensen die kijken gewoon live naar zo'n WK-tafeltennis. Waarom doen ze dat? Wat, wat, wat, hoe groot is die sport daar? Oh ja, zijn er zijn heel veel mensen, vooral ouderen, die zich ontzettend vervelen. Ja, is het echt zo erg? Die zitten s'avonds weer een biertje voor de televisie. Allemaal op straat en zo. En uh, die zitten dan allemaal te kijken. En uh, je zou toch eens een reportage moeten maken uh, hè, volgende week eigenlijk in China. Ja, Wat is dat, dat te dat vergelijken bijvoorbeeld met een WK-voetbal bij ons... dat als Nederlands elftal speelt dat het gewoon stil is op straat? Uh, nou, ik weet niet of het met het WK ook is. Maar wat met de Olympische Spelen was dat zeker zo. Uh, maar uh, wat mij dus opvalt, uh, en zeker bij de wat ouderen... bij de jeugd is dat gewoon wat minder. Maar ja, dat, dat is natuurlijk omdat andere sporten wat populairder worden... Maar bij de oudere generatie, nou ja, ik bedoel... Uh, ik laatst vorige week nog in Peking, toen ik daar was, in de taxi zat. Uh, en ik begon met een uh, taxichauffeur, een praatje over tafeltennis. Nou, het hele register wordt opengetrokken. En ik kende al mijn tegenstanders van vroeger. En ook wie de eerste wereldkampioen uit China was. En noem maar op. Dat is ongelooflijk. Nou, en uh, hij is echt niet de enige. Maar wat jij zei, dat wist ik eigenlijk niet, Vergrijst het een beetje in China, tafeltennis? Een beetje wel, ja. maar ja... Desondanks blijft het heel populair ook bij de jeugd. En uh, kijk, uh, er worden ontzettend veel kinderen nog steeds uh, uh, enthousiast gemaakt voor het tafeltennis. En uh, ik was bijvoorbeeld in de sportschool, uh, in de tafeltennisschool van mijn voormalige concurrenten. Tsao zou die is dus een paar keer wereldkampioen geworden. Um, en uh, die heeft dus nu zo'n school. En uh, nou, ik moest daar een demonstratiesje kort spelen tegen van die kinderen die daar allemaal op de tribune hm. zaten met oranje petjes. En uh, nou, op een gegeven moment een kind van uh, een jongetje van zes jaar achter de tafel. Nou, die kon echt met zijn neus niet boven die tafel. Maar ongelooflijk hoe hij deed, weet ik niet. Maar hij stond wel. zo ongelooflijk goed. En prachtige slagen stond hij tegen mij te spelen. Uh, en toen zei ik, nou dat is de, de toekomstige wereldkampioen, denk ik. En toen begon ze het lachen. zei ze, nou we hebben er nog wel een honderd of zo uh, rondlopen die net zo goed zijn. De grote getallen, dat werkte altijd goed. Hè? Dus er dus lopen er heel veel rond. Het lopen er ontzettend ja. veel rond, ja. ja. Zeg, um, er zijn niet alleen Chinezen hier. Uh, we hebben 800 deelnemers hier op dit WK uit 143 verschillende landen. Het is eigenlijk een heel bond gezelschap. En de meesten moeten het gewoon simpelweg doen met een rol in de marge. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Een wereldreis door Ahoy. Spelers, je komt ze tegen met hoofddoek uit... Iran. En hier een man met een bierbuik uit... Egypt. En dan heb je nog spelers uit al die andere landen. India. Uh, we're from Guatemala. Nigeria. Chile. USA. Uganda. Or Mexico. Landen waarin tafeltennis populair is, zoals Nigeria. Most kids table tennis in Nigeria. So a lot of people are playing table tennis in Nigeria. Maar ook landen waar de sport niets voorstelt. stelt. Chili bijvoorbeeld. Table tennis is niet no, goed. Some players from Chile moeten come to Europe and play league in German of France of uh, Spanje. Als Chile moet je dus wel in Europa gaan spelen om verder te komen. Dan heb je landen waar ze hopen op betere tafeltennisstijden. We try to improve this, this level in Mexico. En landen waar ze langzaam zien dat de populariteit groeit, zoals India. Now it is getting popularity in India. Ja? Yeah. Yeah. Because of the Commonwealth Games which were recently held in Delhi we got many medals like we got 5 medals so uh, because of that it's getting uh, popularity Bedankt dus aan de Commonwealth Games landen zijn er ook waar je langzaam een cultuuromslag ziet zoals Amerika Usually it's considered a recreational activity and not really a sport ik denk more and more people are trying to it more professionally. So they see the fun in it, they see uh, how difficult it is en it's causing more and more people to join. Volop landen dus waarin de tafeltennis in ontwikkeling is. Er zijn ook coaches die hun hel in het buitenland zoeken om het tafeltennisniveau daar te verbeteren. Zoals Peter Engel dat doet in Spanje. Juist, dat klopt. Uh, ik ben nu sinds 11 uh, jaar uh, werk ik nu in Spanje, in Barcelona. En uh, ja, ik probeer het uh, Spaanse uh, tafeltennis een beetje te ontwikkelen. Hoe is het met de ontwikkeling van het Spaanse tafeltennis? Nou, ik kan zeggen dat we eigenlijk uh, een heel stuk vooruit gegaan zijn. Uh, de laatste uh, tien jaren, zeg maar. En uh, we hebben nu twee Chinese spelsten met, uh, met een Spaanse paspoort. En twee jongeren die uh, uh, gewoon van de, van de jeugd uit doorgeschoten zijn... En uh, daarmee gaan we nu aan, aan de slag en hebben bijna, uh, spelen we op hetzelfde niveau als, als de Nederlanders op dit moment. De grote namen die komen pas morgen in actie op het WK. Voor de meeste kleintjes zit het toernooi er dan al op. Maar ook voor hen geldt, dromen die hebben ze volop. Everyone's dream is to become world champion, Olympic champion. To compete in, in, in the Olympics is my dream or Pan-American games. Hopefully someday they're going know us. To go to Olympics in London. I think we are going to try. Ah, best. Mooi is dat, de buitenlanders op dit uh, toernooi. En dan hebben we het vooral niet over de Aziaten. Uh, de directeur van de wereldkampioenschap tafeltennis hier, de organisator dus, dat is Ton van Happen. Uh, meneer van Happen, goedenavond. Goedenavond. Het is niet de eerste keer, hè? want eerder was er al een WK tafeltennis hier in 1999. Toen nam Nederland het over van Joegoslavië, want ja, er was de oorlog losgebarst. Hè? Dus er is een hele hoop ervaring. Dat klopt, maar het WK van 99 is absoluut niet vergelijkbaar met het WK hier in Ahoy dit jaar. Nee, wat zijn de verschillen? In 1999 hebben we ons vooral geconcentreerd om een technisch toernooi te spelen. Dat konden we omdat we een draaiboek van de Europese kampioenschap uit 1998 hadden liggen. En nog even technisch toernooi, bedoelt u gewoon mee dat het allemaal loopt? Dat er genoeg tafels zijn, nou. dat mensen in ieder geval de wedstrijden kunnen ja, spelen? Dat er balletjes waren, dat er voldoende hotelkamers waren, dat de bussen er waren en dat speelschema's goed functioneerden. Dat kostte in drie maanden voorbereidingstijd best wel wat voorbereidingstijd in die hele korte periode. Maar hier hebben we echt als doel gesteld om de sport te promoten, om breedtesport met topsport te verbinden. We hebben ook het thema Join the Table gekozen om dat uit te dragen. En ja, om die reden hebben we dus het volledige Ahoy-complex meer dan een week lang in gebruik. Ja, Bettine gaf net ook even aan van hoe groot dit toernooi is, maar kunt u dit evenement hier in Ahoy nou even afzetten tegen andere grote sportevenementen die we hier op deze plek hebben gehad? Nou, ik denk dat het wel vergelijkbaar is met het WK judo in 2009 hier ook in Ahoy en het WK turnen in, in 2010. Uh, ja, met de kanttekening dat in wat, wat betreft het aantal landen uh, ja, wij toch wel wat, wat groter zijn omdat er een open inschrijving is uh, van, uh, van alle landen. En dus iedereen kan in wezen meedoen? Ja, de, de ITTF is een van de grotere sportbonden in, in de wereld. Uh, 210 aangesloten bonden. En als er dan 143 hier naartoe komen dan is dat ontzettend veel. Als we dit zo bekijken, dan lijkt het me vooral een enorme logistieke operatie. Ja, dat is het zwaarste. En daar zijn we de afgelopen week ook wel tegen aangelopen. En uh, uh, dat, uh, daar hebben we gelukkig een hele grote groep uh, mensen voor. Uh, waaronder ongeveer 300 vrijwilligers. En als je ziet wat die samen uh, met een aantal professionals en bedrijven... die ons geholpen hebben om alle spullen mee naar binnen toe te dragen... wat er in drie dagen opbouwtijd allemaal is gebeurd, dat is fantastisch. Ik wil wel wat aantallen noemen. Ja, doe die maar. Ja? Altijd leuk. Ja, <laughs> 7500 vierkante meter houten uh, ondervloer. Daar gaat 7500 vierkante meter rubber, kerfloor, sportmatten over. Daar kijken wij nu naar, hè? Da dat nou... is hier in deze hal maar ja, en daarbuiten buiten hier, ook. Hier, hier ligt maar 800 vierkante meter, Just. ja? Dus dan kunnen we de grootte een beetje voorstellen? Ja, inderdaad. Uh, nou, daar staan dus in zijn totaliteit veertig wedstrijdtafels opgesteld... in twee verschillende hallen. Ja, want hier zie ik er maar vier staan. Ja, dat klopt. In uh, hal 1, een hal van 10.000 vierkante meter... staan nog eens een keer 36 wedstrijdtafels opgesteld. En dan hebben we nog een aparte hal van 3.000 vierkante meter... met alleen maar trainingstafels. Maar even, en dan kijk ik ook meteen Bettine aan. Wie, wie speelt er nou op die 36 wedstrijdtafels? Nou, dat is... Bettine? Um, ja, nou, dat dat zijn hier kijk, spelen de toppers, denk ik. Ja, deerstags. zo direct. Maar hier zijn de kwalificatiewedstrijden... vooral voor de Nederlanders stuk gespeeld, ja. voor de camera's ook. Uh, zo direct zijn er een aantal... Uh, de, ja, de eerste één tot, tot, tot, tot met vier geplaatsten... die spelen gewoon op de eerste tafels. Uh, en op een gegeven moment, als je in een kwartfinale komt... Ja, dan uh, leek me logisch, hè, dan uh, spelen ze allemaal hier. Ja, maar ik kijk jou bewust aan, want het lijkt me dat je knettergek wordt... als je dadelijk in een hal moet spelen... Uh, waar 36 tafels naast elkaar staan... Nee, dat zijn lekker gewend. onrustig zijn. Dat zijn wij gewend. Ja? Ja, wij zijn gewend ons af te sluiten. En, uh, ja, Want uh, dat gaat niet anders. Oké. Okay. Ja. En uh, drukte is altijd leuk. Vooral als het drukte is op de tribunes. Uh, ja, vandaag. Ik, ik kom er hier voor het eerst. En ik zie bijna lege tribunes met een paar Japanners. Ik had het gevoel dat het een klein beetje geonsceneerd was. De aanmoedigingen in verband met de Japanse tv. Ja, die hebben speciale club mensen ingehuurd ja. om uh, deze week uh, te komen aanmoedigen. Maar wat verwacht u? Nou, gisteren uh, waren hier uh, 3000 bezoekers binnen. En dan heb ik het dus over 3000 bezoekers. Over mensen die hier of alleen maar voor de wedstrijden kwamen om naar te kijken. Of deel te nemen aan een van de side events die georganiseerd werden. Want we hadden twee soorten side events gisteren. Eén voor kinderen, in het kader van het project uh, Table Stars. En een project wat we samen met de Hockeybond uh, gedaan hebben. Uh, Johan Wakki is daar de initiatiefnemer van geweest. Die ervoor gezorgd heeft dat er 100 tafeltennestafels bij hockeyclubs kwamen staan. En die hockeyers die zijn aan de, zijn tafel aan de tafeltennis. tafeltennis ja. Ja, en die komen dat hier dan even doen. En de winnaars van die competities, die hebben hier in uh, Ahoy... hebben die gisteren met 500 man ja. hebben, die staan spelen. Maar dat zijn evenementen eromheen. Wat verwacht u uiteindelijk hier, hè? op deze, deze ja, maar... ring? In deze, deze grote hal die we allemaal ook kennen van het, van het ABN Amro-tennis-toernooi? Ja, nou, uh, zoals we de opbouw nu gedaan hebben... Uh, kunnen er in zijn totaliteit uh, ongeveer 9000 mensen in. En ik verwacht dat er zaterdag... Uh, we zitten al bijna tegen de 7000 uh, bezoekers aan wat er aan kaarten is verkocht. Dus het, uh, dus het gaat erg hard. En de oranje vrouwen, als ik dan denk aan met name de Chinese oranje vrouwen... Li uh, Zhao Jou. en Li Jie, Jie. dat zijn de, de vrouwen die wel extra publiek nog trekken... Nou, ik vrees op zaterdag en zondag niet meer, want uh, zaterdag is de dames-enkelspelfinale. En uh, uh, we hebben zaterdagavond de loting gehad en uh, die is nou niet erg gunstig uitgepakt. Maar uh, ja, Bettine kan denk ik meer vertellen over de sterkte van, uh, van de dames en met name van de Chinese dames. Oké, okay, nou, Tom van Happen bedankt in ieder geval. Uh, Bettine, wat verwacht jij van die oranje vrouwen? Met name van die twee, ja, die twee Chinese dames, hè? want de jonkies, daar kunnen we toch niet al te veel van verwachten? Nou, dat is al heel knap dat de jonkies uh, natuurlijk uh, de, het hoofdtoernooi hebben gehaald. Althans knap. Uh, ik denk ook wel dat het verwacht werd, want uh, zo sterk is de kwalificatie mm. natuurlijk ook niet. Uh, maar die, ja, als die uh, de eerste ronde verliest, is dat geen schande. Uh, maar Li en Li ja, Li weet ik niet. Uh, de, de, de, ik, weet haar, ik ken haar loting eigenlijk niet zo goed uit mijn hoofd. Maar Li daar kijken we natuurlijk allemaal naar, omdat hij de hoogste, uh, hoogste wereldrenking heeft. Ja, die moeten wij de laatste 16 dan tegen... Li Xiaoxia, dat is de nummer 1 geplaatst. Normaal gesproken is dat dan het eindstation, zou je zeggen. Maar ja, maar ja het is, is uh, Li Xiaoxia. Moet ook nog bij de laatste 32 een potje winnen. Tegen een uh, Chinese die nu voor Korea uitkomt. En die heb ik even opgezocht op YouTube. Uh, maar uh, die kan ook aardig pingpong hoor. Maar geldt daarvoor Li jou niet of je nou door de hond gebeten wordt of door de kat? Het maakt niet uit. Nou, maar als ze. Uh, kijk, als, uh, je kan zo'n ongelooflijk morele opsteken krijgen. Als zo'n eerste geplaatst eruit wordt geknikkerd. En één zo'n speelster kan één keer een opleving hebben. Maar meestal is het de volgende ronde dan klaar. Tegen een wat mindere speler heel vaak. Uh, dus uh, wie weet. En uh, kijk, Li Zhao moet natuurlijk zelf ook nog wel eventjes uh, tegen een Spaanse Chinese winnen. Maar normaal gesproken wint ze daar ook van. Maar die twee Chinese vrouwen hè, die voor Nederland uitkomen. Ja, eigenlijk aan de andere kant ook weer zo Nederlands zijn als maar kan. Ik bedoel, ze spreken de taal. Uh, ze zijn uh, goed geassimileerd om het zo maar te zeggen. Trekken die extra publiek denk je hier? Eh... Uh... Dat weet ik niet, dat kan ik niet zo goed uh, inschatten. Ik denk dat het uh, door de week uh, tot, en met, ja, tot en met vrijdag sowieso is het door de week. En uh, veel mensen zijn dan misschien aan het werk of zo. En, ja, maar ik verwacht wel dat het donderdag en vrijdag dat er dan ook wel een paar duizend man komen. En als Li Jiao en Li Jie niet mee zouden doen... dan zouden er in ieder geval een stuk minder komen, denk ik. Laten we in ieder geval maar eens even gaan luisteren naar die twee. Uh, ze heten dus Li Jiao en Li Jie. Uh, kwamen jaren geleden vanuit China naar Nederland. Jiao als eerste. En Herman Friskus die maakte haar komst van dichtbij mee... als teammanager van diverse Nederlandse clubs. Friskus zag ook wat voor omschakeling het was voor Zhao. Van China naar Nederland. Ja, absoluut. Uh, als je nagaat uh, dat uh, toen ze hier uh, de eerste voet uh, op de grond zette dat ze nog geen woord Nederlands sprak, uh, daar begint het natuurlijk mee met communicatie. Uh, maar ze leerde heel snel. Het viel mij op dat uh, na een paar maanden, uh, nou ja, kon je al een klein gesprekje met haar hebben en deed ze echt haar best voor om uh, te integreren en deel te worden van de Nederlandse samenleving. Dat heb je in haar hele carrière ook steeds gezien. Ze heeft ook steeds uh, uh, haar best gedaan om ook in de Nederlandse wereld verder te integreren. En ze is eigenlijk nu helemaal ja, al zoveel jaren één van ons. Um, hoe is dat proces in zijn werk gegaan? Wat waren de moeilijke dingen daarbij? Nou ja, de moeilijke dingen... Eh, ja, ik denk vooral eh, dat eh, de Nederlanders eh, moeten leren, en een club ook... om iemand die van buiten komt, op een gegeven moment te leren waarderen en te accepteren. Eh, in eerste instantie wordt daar toch een beetje houding aangenomen van... nou ja, eh, eh, ze kan wel heel goed tafeltennis, is wel een aanwinst voor ons team. Maar eh, ja, het is toch iemand die maar van buiten komt. Dat is bij jou heel snel overwonnen. Eh, heel snel al eh, is ze één van ons geworden. Dat was al in heel gewaard. En nu, al langere tijd, speelt ze voor het team wat ik begeleid in Heerlen. En nou, daar heeft ook iedereen al zoiets van: ja, zowel Jay als jou, die in hetzelfde team spelen, in Heerlen inmiddels dan, hè? Uh, ja, hebben we al. Die zijn in ons hart gesloten. Dat, uh, dat zijn onze speelsters geworden. Ze zijn dus van ons. Maar tegelijkertijd nemen ze natuurlijk wel wat mee aan bagage uit China. Hè? Ook op sportief vlak. Waar merk je dat aan? Nou ja, kijk, wat je ziet is dat uh, Zhao en Jay hadden natuurlijk toen ze in Nederland kwamen... een behoorlijke, zoals je zegt, tafeltennisbagage. Ze hadden een hele goede ondergrond. Uh, ze hadden natuurlijk uh, al vanaf jong uh, in, in China uh, uh, uh, dat hele proces doorlopen en uh, die, die, die laten we zeggen, vindige aanpak zoals men die daar hanteert. Uh, maar toch is het heel interessant om op te merken dat uh, Zhao eigenlijk uh, sinds haar uh, aanwezigheid in Nederland een enorme uh, progressie heeft doorgemaakt. En dat is bepaald niet meer te, uh, terug te leiden op haar uh, basis zoals ze die in China heeft, uh, heeft gehad. Want was dat voor hun een omschakeling? Je bent gewend aan een bepaald trainingsregime in China natuurlijk en dan kom je in een land waar de cultuur toch heel anders is hè? Ja, ongetwijfeld. Uh, maar het is ook zo wat ik zie is dat Chinezen die hier naartoe komen, die laten we zeggen toch een, een behoorlijke kwaliteit in zich bergen waar het gaat om tafeltennis. Die gedijen soms in onze gemeenschappen beter dan in de toch wel extreem harde aanpak uh, zoals die in China is. Niet iedereen haalt dan het beste uit zichzelf. En bij sommige speelsels is het zo dat kennelijk de Nederlandse cultuur daar toch wel een flinke bijdrage in kan leveren. Dat heeft, die geeft meer gelegenheid om zich te ontplooien en uh, de beste te ontwikkelen in een cultuur die anders is dan de Chinezen. Leren wij in Nederland ook weer van Zhao en Jay? Ja, natuurlijk leren wij heel veel van Zhao van en Jay. Uh, niet alleen waar het gaat om hun techniek en uh, om hun uh, uh, uh, uh, kwaliteit, uh, waar het gaat om, om technische zaken, maar ook hun mentaliteit, uh, de winnersmentaliteit. Zhao uh, is verschrikkelijk sterk mentaal. Uh, uh, het is toch geen toeval als je uh, in het eind van een wedstrijd uh, uh, terechtkomt en het gaat echt om de laatste puntjes. Waarbij je dan ziet dat jou toch in 80% van de, van de gevallen de partij naar zich toe weet te trekken. Dat is omdat ze mentaal enorm sterk is. Jou, de absolute kopvrouw, hè, mag je zeggen, van de Nederlandse ploeg. Maar ze heeft het niet getroffen met die loting. Ach, uh, dat zegt men. Uh, ik zeg dan: uh, leef maar van wedstrijd naar wedstrijd. Uh, om nu al te zeggen van ja, je zit kort op de nummer 1 van de wereld. Die zou ze dan donderdag treffen? Die zou ze donderdag treffen. Denk daar maar niet aan. Zie eerst maar dat je op dat punt terechtkomt. En als je wereldkampioen wil worden, ja, dan zou je van toppers moeten kunnen winnen. Anders word je nooit wereldkampioen. Als je tien keer tegen de nummer 1 van de wereld speelt, dan win je misschien maar één keer. Je wint zij misschien maar één keer. Laat het de ene keer dan maar uh, dan nu gebeuren. Nou, dat vind ik heel erg hoopvol. Uh, inmiddels is Tom van Happen van zijn stoel verdwenen. Mark Brasser is aangeschoven, onze tafeltennisman. Mark, wat verwacht jij van die twee lies? Uh, moet ja, op nou, ja zijn. nou ja. Bettina heeft het net al gezegd. Herman Friskes heeft het inderdaad net al gezegd. Laten we het maar van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. De voorbereiding van Jao. ik richt me dan maar even op Het uh, is goed geweest. Ze hebben ervoor gekozen om zich in Nederland voor te bereiden. Uh, niet naar het buitenland gegaan. Ze hadden ook nog wat wedstrijden te spelen. European Nations League. Ze speelden nog voor de Etu Cup met haar, met haar club Heerlen... Dus ze wel Europese wedstrijden gespeeld op, op, op hoog niveau. Uh, ze voelt zich goed. We uh, hebben de afgelopen jaren een paar keer gesproken. Als we reportages met haar maakten, was het altijd... ja, ik ben een beetje moe. En, en, ze voelde zich nooit helemaal in, in topconditie. Bedoel, ze is ook 38 jaar, dus het, de jaartjes gaan ook wel een beetje tellen. Maar nee, is, is, is, is ze is goed. Uh, ze zegt dat ze in in vorm in is. Ideale voorbereiding gedraaid en ergens last van. Dus uh, ja, nou, goed, laten we het inderdaad van wedstrijd naar wedstrijd bekijken. Wat vind jij er eigenlijk van? Hè? Twee van oorsprong Chinese vrouwen die in wezen ja, het vaandel hoog houden op dit moment moment voor Nederland. Ze spreken misschien niet helemaal aan bij het grote publiek. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen van ja, ze houden het niveau toch maar weer op. Ja, er. ze hebben het gat inderdaad opgevuld wat er natuurlijk, wat er natuurlijk was. En, en daar, daar mag je handen mee dichtknijpen, want anders was het helemaal weggezakt. Nu hebben de jongere speelsters die daarachter zitten, die, die, die, die kunnen zich daar gewoon optrekken, die kunnen daarvan leren. En niet alleen van, van, van Jou en Jem, maar ook bijvoorbeeld van Elena Timina, die, die ook heel erg bezig is met coaching. En ook de ambitie heeft om, om, om, om jeugdtrainster te worden. Iemand die dan niet uit de een Chinese school komt maar uit de Russische topsportschool, zeg maar. Nou, daar kunnen die meiden zich gaan optrekken. Alleen, het is natuurlijk wel te hopen dat op termijn... Eh, de Nederlandse speelsters, om het zo maar even te zeggen, het gewoon gaan overnemen. Ja, de, de grote aanwas van talenten, Bettine, die is er op dit moment nog niet. Of, ja, er zijn er wel een paar. Maar hoe kan dat dat in jouw tijd... Bedoel, jij was wereldtop, maar er waren wel heel veel andere talenten ook in Nederland toen. Ja, dat was een bepaalde lichting, hè? Uh, er was toen een soort cultuur en uh, er waren opeens talenten en uh, er, was, uh, ja, er was op de een of andere manier uh, was er een structuur en, en, en een cultuur die uh, heeft voor, voor gezorgd dat, dat we opeens gewoon een top tafeltennisland waren, niet alleen bij de vrouwen, maar ook bij de mannen. Uh, zelfs uh, de mannen haalden toen op een gegeven moment uh, op het EK in Eindhoven zelfs een bronzen medaille, dus dat was uh, ongelooflijk en Paul Hall dan, die uh, ook heel goed deed op de Olympische Spelen en... Op de EK een haalden we een heleboel medailles en zo. Maar ja, op een gegeven moment is dat weggevallen. En uh, toen is er inderdaad een vacuüm ontstaan. Uh, bij de mannen is dat even wat uh, verlaten, Of in ieder geval is dat later gekomen. Omdat Danny en uh, Trinko of wat later hebben... Uh, die zijn later gepast gestopt. Ja. Uh, maar ja, inderdaad bij de vrouwen is dat goed opgevuld... door, door uh, de in China geboren... en natuurlijk de, de, de, de oorspronkelijk Russische speelster... Uh, Elena Timina. Uh, en daar mogen we inderdaad blij mee zijn. Want anders was, er, wat Mark net ook al zei, er, anders was er helemaal niks geweest. Was maar het in die het... tijd trouwens ook hip om te gaan tennissen, op tafeltennissen? Want ik bedoel, jij gaf dat net een beetje aan wat er nou in China gebeurt, dat het misschien wel een beetje vergrijst. Is dat in Nederland al veel eerder gebeurd misschien? Dat mensen gewoon <laughs> nou, geen zin meer hadden om achter zo'n tafel te gaan staan. Ja, ja, iedereen thuis vroeger in het schuurtje of in de garage. He, stond er wel een balletje te slaan en tegenwoordig zie je dat misschien veel minder. Dat is waar, maar ik denk ook, oh, kijk, in mijn tijd was er toch ook een heel groot leden aanwas. En misschien dat ook daardoor gewoon anderen ook zijn gestimuleerd. Dus als we nu weer een paar toppers hebben die mogelijk ook de kar kunnen gaan trekken... dan heb je kans, en zo, zeker ook door dit WK weer dat het opeens weer populair wordt. Want bijvoorbeeld in Amerika is het opeens heel hip. Want daar hebben een paar van die schrijvers en intellectuelen en filmsterren... Die hebben Susan Surrender. Ja, Susan Surrender. Die ja. heeft een soort café, een pingpongcafé nou, op dicht. En nu is het niet uh, de bagwan of uh, welke andere secte dan ook... maar is het opeens pingpong. Uh, dus ja, uh, dat zouden we hier ook moeten hebben. En nou ja, dit WK kan er dan ook al mee bijdragen aan uh, het populariseren van de sport... En uh, ja, het is een hele boeiende sport. Dus uh, wie weet dat het toch wel weer uh, nu aantrekt. Maar ma Giel, je maakte net de, de, de verspreking per ongeluk. Zeg maar, uh, door het met tennis te vergelijken. Ja. Ik heb ik, van, van Jan Siemerink altijd uh, geleerd en begrepen. Uh, uh, toen had je een goede generatie tennissen. Kraaitje, Schalken, Siemerink. Maar als zo'n klein landje. moest je daar eigenlijk enorm trots op zijn. En je mag niet verwachten dat je uh, om de zoveel jaar. dat je elk maar zo'n generatie hebt. met vier, vijf topspelers. Dat, dat, dat, dat kan bijna voor zo'n klein land. Kan dat zijn dus. wij wat dat betreft. Misschien niet heel erg verwend in nou, Nederland. De, omdat ja. onze ambities bij Olympische Spelen ook de, altijd zijn. Ja, je moet minimaal bij de, van de team inderdaad de Als je dan natuurlijk vier, vijf, vijf topvrouwen. Ja, dan, dat mag je niet eh, om de vijf jaar denk ik verwachten van zo'n klein langtje. Nee, maar misschien wel. Kijk, als je bijvoorbeeld naar zwemmen kijkt. Of naar andere sporten die dan, ja, die dan op een gegeven moment echt een hele goede structuur hebben neergezet. Die, uh, ja, daar, daar kan het dan wel. Uh, dus uh, wil je niet inderdaad afhankelijk zijn van een paar mensen... We hebben dan nu uh, Britt-Eerland en Koen Hagenraad, Dan bij de, bij de jongens. Ik kan niet zo goed inschatten of dat echt een talent is nog. Hij is wel uh, heel jong in ieder uh, geval. Maar hij, ja. dat pleit voor hem en het is ook een hele enthousiaste jongen... die bereid is om te werken. Uh, maar uh, ja, hè, bedoel, da, da kan je, da, dat zijn dan gewoon uh, uitzonderingen. Maar wil je echt een structuur neerzetten, dan, moet je, dan is er gewoon meer nodig... En dan, ja, dan kan je wel verwachten dat er structureel gewoon een aanwas van talent is. Omdat je het dan niet aan het toeval overlaat. Ja, bij de mannen is in ieder geval iedereen in die kwalificatie uitgeschakeld. Bij de vrouwen zijn in ieder geval wel twee Nederlandse dames... die via die kwalificatie door zijn gedrongen tot het hoofdtoernooi hier in Rotterdam. Eh, Jana Timina en Brit eerland Allebei trouwens debutanten op het WK. Edwin Cornelissen sprak met ze. Jana Timina, Dank je. door naar het hoofdtoernooi. Eh, ja. na een, ja, een druk dagje zo, hè? Ja, echt zo spannend. Eindelijk uh, kon ik wel uh, spelen? Nou, redelijk mijn spel. En uh, ja, waar een mooie rally. Ik ben heel blij. Hele, nu echt kan blij zijn. Ja. Na een eerste partij waarin je het langste matchpoint ooit had. Hè? Ja. Met dank aan uh, de lichten die uitvielen. Ja, uh, ja dan moet op een gegeven moment ook jasje aandoen. Omdat het uh, duurt veel te lang. En uh, nou, ik hoop alleen dat ja, dat duurt niet. Te lang, dan anders moet ik opnieuw allemaal opwarmen en alles. Dus, maar gelukkig was het uh, lang, maar net niet lang genoeg zeg maar, om te, nog zinachtig te worden. Yeah. Vervolgens die tweede partij, dan weet je, als ik die win, dan sta ik in het hoofdtoernooi op je eerste WK. Inderdaad, ja, op een gegeven moment stond de laatste game game. die stond de Gelder dik voor en uh, ik dacht, nou, nu twee puntjes. En ik wil die zo graag, ik wil die zo graag. En, dan denk, nou, en toen ik heb ik die laatste punt gehaald, en, uh, enorm blij. Enorm blij, ja. Dat ik heb dit gehaald, ja. Want je bent 35 jaar, voor de eerste keer op een WK en dan een hoofdtoernooi. Hoe bijzonder is dat? Ik denk dat uh, niemand kan me niet vergelijken, want ik heb eigenlijk bijna 30 jaar op dit moment gewacht. En uh, ja, mijn gevoel, ja, ik zei het tegen de meiden, ik voel me als uh, kind van vijf in een snoepwinkel. Zo voor ik alles bijzonder en uh, ja, heel spannend. Doodeng. Maar uh, als het nu eindelijk uitkomt, dat is ook echt heel erg bijzonder, heel mooi. Hey Brit, van harte gefeliciteerd. Jij begon aan het toernooi zonder echte verwachtingen. En nu sta je ineens in het hoofdtoernooi. Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Ook deze wedstrijd was gewoon een vechten voor mijn punten. En als je een ton wint, ben ik er hartstikke blij mee. En nu heb ik gewoon mijn doel bereikt. Vanavond even genieten en dan kijken we morgen weer verder. Wat betekent dat nou voor jou om in dat hoofdtoernooi te staan? Want ja, een, een Nederlandse luisteraar die zal denken... Ja, hoofdtoernooi. Maar dat is wel wat in de tafeltennis. Ja, zeker. Want ik was natuurlijk niet gekwalificeerd. Ik ben middelmootstaak op de ranglijst. En als ik dan in de hoofdronde mag meedoen met de, gewoon de toppers natuurlijk... want die zijn al gekwalificeerd. Dan is dat hartstikke goed. Ik ben er hartstikke blij mee ook ja, want volgens mij dat matchpoint had benut, toen hoorde ik een behoorlijke schreeuw. Ja, zeker. Oh, ik was echt blij. En ik speelde aan de laatste keer speelde ik weer goed. In het begin hielp ik mijn backhand in en aan het einde ging ik gewoon spelen. Daar was ik ook wel blij mee. Dus gewoon alles bij elkaar. Daarom lekker schreeuwen. Nou, dat was Brit Eerland. Uh, heel erg jong, nog heel erg enthousiast. Marco, hoe goed is zij? Ja, moeilijk te zeggen. Uh, ze is 17 jaar en ze, ze is inderdaad blij dat ze mee mag doen aan het hoofdtoernooi. Jij was op je 15e top, hè? 14 15 al, geloof ik. Het, het, ja, het is moeilijk om te zeggen. Het is natuurlijk. Uh, ze heeft nog een hele ontwikkeling moet ze doormaken. Uh, het, het is mooi. De reactie is mooi. Het is goed dat ze erbij is. Het is voor de uitstraling van de sport in Nederland natuurlijk heel erg belangrijk dat ze erbij is. Uh, uh, ja, het klinkt misschien hard, maar mensen zien haar liever en horen haar liever dan bijvoorbeeld Jana Timina. Ik bedoel, zo simpel is het. De Nederlandse televisiekijker en de luisteraar... wil zich ergens mee kunnen identificeren. Dat kunnen ze met, met, met Brit-Eerland. Maar ja, de weg die zij te gaan heeft is natuurlijk zo lang. Het is een mentaal spelletje. Ik bedoel, Er zijn in het verleden veel Nederlandse talenten afgehaakt. Uh, die een mooie toekomstwet voorspelt. Um, um, zij draagt natuurlijk ook een beetje de zware last door. Zij wordt nu steeds naar voren geschoven als het grote talent. Ze wordt alleen maar vergeleken met Bettine. En alle verhalen die elke keer komt, die, die vergelijking. Ja, dit is een, een prachtig moment van haar hier. Hier, hier, hier moet ze van leren. De, de media druk. Uh, dat soort dingen, alles wat erbij komt kijken. Ja, en, en, en nu zal ze verder moeten goed begeleid worden, een plan maken... Uh, wat ze wil in de toekomst en er keihard voor werken. En dan, uh, ja, dan komt het er misschien uit. Met wat Mark net zegt, ja, jij bent enorm natuurlijk... voor alles wat hier aan jong talent uh, boven komt drijven. Hoe kijk jij naar nou zo'n meisje? Ja, ik vind het ook uh, voor haar heel vervelend... dat ze de hele tijd met mij vergeleken wordt. Want ja, ik kan me voorstellen... Die dat vries je... ik ook. Ja, ja. ja. dat dus op een gegeven moment denkt, nou dag... Uh, dat moet ik er dat mee, weet je wel. Ik kan me heel goed voorstellen. Ik vind het ook heel goed dat ze dan zegt van uh, ja, ik ben gewoon Brit en zo. Aan de andere kant uh, is het ook, uh, ja, mag ze er ook inderdaad trots op zijn dat ze met mij vergeleken wordt. Want ja, dat betekent dus ook inderdaad dat ze, dat ze gezien wordt als, uh, als een talent. Maar jij weet wat voor lange weg het kan zijn en wat de valkuilen zijn enzovoort enzovoort. Ja, kijk, het is leuk om een talent te zijn inderdaad. Maar uh, het is, ja, het is het, inderdaad om echt een titel te halen. Om, en om dat ook nog eens een keer, meerdere keren te doen. Ja, dan, dan moet je echt flink uh, kunnen doorbijten. En dan moet je dus uh, ja, heel, heel erg veel uh, opzij zetten. Even afronden over de vrouwen. Zal ik eens een bouwde voorspelling doen? Het uh, zal wel een Chinese wereldkampioen worden. <laughs> uh, Klaar? Ik denk dat ik er geen flesje op zet, uh, Gio. <laughs> Want ja... Ze beheersen ja, de sport, hè. Klaar. Ik denk wel dat ze uh, dat bij de vrouwen zeker uh, een, een Chinese wind. Ik gok het op, uh, zelf gok ik het op uh, niet Xia, maar uh, misschien wat Ning. Ding. Laten we eens ding Ning ja. zeggen. Oké, okay, jij gaat er meteen namen. Voi Yang kan ook. Nou, ja. ja, het maakt allemaal niet uit. Ik we schrijven je mee, hè? Een meisje en dan... waar Brit morgen tegen speelt, ja. ik hoor je hè. Is ook een goede kans heb ze. maar uh, ja, ik, uh, ik, ik, weet, ik weet het niet. Uh, bij de mannen denk ik dat uh, hoop ik dat. Uh, dat Timo Bol een finale kan halen. Want dan zitten we allemaal hier met een prachtige finale. En dat zou heel goed zijn voor onze sport. En dat veel Duitsers op de tribune. Ja, ja? op de tribune. Ja. Altijd mooi. Dat zijn de vrouwen, daar gaan we het over de mannen hebben. De jongste deelnemer van de Nederlandse ploeg op het WK is niet die brit Eerland, maar is Koen Hageraads. Hij is nog maar 16 jaar jong. En vanochtend kwam hij vroeg in actie in het kwalificatietoernooi. Opnieuw Edwin Cornelissen. Ahoy biedt op deze maandagochtend een beetje een troosteloze aanblik. Lege tribunes, terwijl er toch vier Nederlanders in actie komen. Wij zitten uiterst rechts in de hal te kijken naar uh, een partij tussen een Hongaar en Koen Hagerraads, 16 jaar. Ja, zeker. Ja, goede speler. En uh, gisteren ook gewonnen. Dus uh, ja, mooi om te zien. Ja. Wat is Koen zelf voor een speler? Toch wel een aanvallende speler. Niet echt een... Uh... Met zijn voorhand kan hij goed spinnen. En met zijn backhand is het iets meer controle. Ja. Maar uh, ja, ik vind hem een mooi speler om te zien. En uh, vooral zijn voorhand vind ik goed. Ja. Ja. Beheerst, zoals dit, mooi, prachtige rally. <laughs> ja, geweldig. Ja. Ook ja. nog een punt ook, ja. ja. Geweldig, ja. Het is echt nog een jochie om te zien, Koen Hagen raads. dun lichaam, hij heeft blond haar, gaat gewoon naar school. En toch, toch leidt hij al het leven van een topsporter. Uh, nou, nah, het is wel zwaar, vind ik. Ik, vind, uh, ik doe nu VWO op school ja. en dan uh, reis ik eerst naar school. En dan daarna moet ik uh, twee uur naar mijn club uh, reizen. Train ik daar uh, drie uur, vier uur. En dan moet ik weer terug. En dan ben ik dus van zeven uur s ochtends tot uh, tien uur s'avonds wel weg meestal. Ga je, uh, als je dadelijk je school hebt afgerond, volledig op de tafeltennis stort? Ja, zeker. Dat is wel mijn plan. En ik sowieso, nadat ik uh, ja, hoop ik dat ik mijn VWO-examen haal... En daarna ben ik toch wel van plan om twee, drie jaar te kijken. Van. Ik ga er nu vol voor. Hoe hoog sta ik en wat kan ik ermee bereiken? En als ik dan merk van ja, dit, dit kan hem echt worden. Dat ik er gewoon uh, al mijn tijd en al mijn energie in stop. En uh, ja, dan hopen dat het goed uitpakt. Een luid applaus, hè, voor uh, Koen Hageraad. Klopt, nou, ik vond het een mooie rally. Ik zat eerst in de verdediging gedrukt. Maar toen nam je toch over. En uh, dat pakt er goed uit. Ik ben uh, totaal niet. Uh... Objectief, want ik ben zijn vader en ik, uh, dus ik vind hem vandaag heel uh, gedreven spelen. U kunt als vader natuurlijk wel aangeven, hoe gaat hij met die sport om? Ja, enorm gedreven, maar hij werd ook bij tijden uh, op goede moment de afstand uh, te nemen. Dus bijvoorbeeld, uh, aandacht van de pers, dat vindt hij zelf maar sowieso van hem, hoeft dat niet zo. Hij niet gewoon vooral van het spel. Het is echt een liefhebber? Absoluut, ja. En daar zit ook risico in. Soms vindt hij het zo leuk... Dat hij ook buiten de wedstrijd om gaat inspelen. Wat lang gaat inspelen. Vindt het gewoon zo leuk. En dan raakt hij wat energie kwijt. Wat spanning kwijt. Die hij in de wedstrijd juist nodig heeft. Nou, dat moet we nog leren. Hij heeft de game verloren hè? Dat was jammer. Hij Want dat 6-6 heel goed. Uh, hij zat zelfs in leiding. Maar die jongen staat 500 punten hoog op de wereldranglijst. En dat is zo'n goede speler. Gewoon een maatje te groot eigenlijk. Ja. Koen is niet opgewassen tegen de Hongaar, hij verliest met 4-1, is uitgeschakeld voor het hoofdtoernooi en toch staat hij hier tevreden. Nou, laat ik het zo zeggen, tweede, derde, vierde game kwam ik heel goed mee. De eerste game werd ik helemaal afgeslacht en uh, ja, daar was ik eigenlijk wel tevreden over. En, uh, ja, alles ging niet, nog niet helemaal goed, alleen uh, op zich wel een goede wedstrijd gespeeld. Want uh, wat zei je gisteren, hoeveel keer beter was deze Hongaar dan jij? Nou, hoeveel keer beter weet ik niet. Alleen hij staat wel ongeveer vijf keer zo hoog op de ranglijst. Volgens mij zei je 300 keer beter. Ja, nee, dat, dat klopt nou niet helemaal. Maar um, ik weet wel dat hij gewoon veel sterker, technisch beter. Hij is eigenlijk op alle fronten gewoon een stuk beter. En ja, ik kwam nog uh, relatief in, dicht in de buurt in het begin. Ik heb er wel vrede mee. Dat was Koen Haageraads, de jongste deelnemer dus van de Nederlandse ploeg op dat WK, Hij is 16 jaar. Inmiddels is Danny Heister aangeschoven. Nou, dat was samen met Trinko Keen jarenlang het gezicht van het Nederlandse tafeltennis. We hebben de erelijst van Bettine net genoemd, we gaan nu de erelijst van Danny opnoemen. Uh, lange erelijst met onder andere drie deelnames aan de Olympische Spelen. Werd daarna bondscoach van de Nederlandse mannen en jeugdteams. Maar, Danny, nou ben je hier in een hele andere rol... Hè? als clubtrainer van Borussia Düsseldorf. Ja, dat klopt. Uh, er, zit, uh, er zijn negen spelers die... Uh... Ja, hier aan het WK deelnemen en het hoofdtoernooi hebben Van gehad. allerlei nationaliteiten, hè? Want ik ja. zag je vanmiddag, geloof ik, met een... Was het een Hongaar? Of, uh... Ja, een Hongaar ja. die moest kwalificatie spelen. Dat is een jonge Hongaar. Dat is waar Koen van verloor. Die, ja. uh, die traint ook bij mij in, uh, in Düsseldorf. En uh, Het zijn natuurlijk vooral de, de Duitsers. Hè. De vijf uh, top Duitsers die, uh, die bij mij in de trainingsgroep zitten. En uh, twee Hongaren. En uh, een Pool en een Sloween. Ja, ja. Dus... Uh, Jij komt natuurlijk wel vanuit die Nederlandse bond. Je was daar bezig met een project, het Butterfly-project. En op een gegeven moment koos je toch ervoor om daar in Düsseldorf... met nou ja, die wereldtoppers, in ieder geval die Europese toppers, aan de slag te gaan. Uh, hoe groot is het verschil? Ja, het verschil is groot. Uh, tuurlijk. Uh, dus je ziet Timo Bol, uh, nummer 2 van de wereld. of of nummer 15. Uh, ja, het is gewoon de sterkste groep, uh, trainingsgroep van Europa. Ja, En als zo'n kans voorbij komt... Uh, ja, ik heb er wel natuurlijk over na moeten denken. Papen al begonnen uh, met het internaat op te zetten. Drie jaar gedaan. Maar uh, ja, er sprak alsof een waardering uit. Uh, ik was ook al een jaar van tevoren al gevraagd. En uh, nou, een driejarig contract. Uh, de spelers wilden me graag hebben. En, uh, ja. Uiteindelijk natuurlijk voor Düsseldorf gekozen. En uh, ja, het gaat de goede kant op. Maar heb je dat Nederlandse team, de jonkies, heb je achter je gelaten. Hoe hebben die zich inmiddels ontwikkeld? Want jij ziet ze natuurlijk hier ook spelen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben wat later gekomen. Ik heb uh, de jonkies zelf uh, niet, meer, uh, niet meer kunnen zien. Uh, natuurlijk wel de resultaten, uh, ja, zeg maar op papier gezien. En ja, er is eigenlijk niks bijzonders gebeurd. Uh, we wisten, want toen het bid kwam, en, uh, voor de WK, dat was iets van, ja, oeh, voor de de trainingstaf, wordt dat gewoon heel lastig. Het ja. is een jonge groep. En uh, we hebben daar een start gemaakt... Uh, wat ik nu veel, ook heel positief vind is dat juist nu de jonge jongens ook uh, richting Papendal uh, gaan. Zoals een Koen Hageraad, uh, Laurens Dromen. Want dat is uh, absoluut noodzakelijk in deze tijd? Ja, ik denk het wel. Kijk, in vroeg, een internaat, gewoon intern? Ja, je ziet het in alle landen uh, waar het gebeurt. Hè, of het nou Denemarken is of, uh, of Spanje of noem maar op. Uh, gewoon de beste spelers uh, bij elkaar zetten. Nou, Papendal is natuurlijk een super locatie. Ze krijgen nu nog een eigen, eigen hal. En natuurlijk. Uh, Tuurlijk, van daaruit moet je dan kijken, maar de basis moet goed zijn. En van daaruit kan je natuurlijk altijd nog zeggen van oké, okay, een trainingskampje hier of een trainingskampje daar. Maar uh, ik, ik zie nu dat er dat gewoon veel jeugdspelers veel tijd verliezen aan, uh, aan reizen. Ja. En, en ja, dat is eigenlijk wel, ja, dat is zonde. Want tafeltennis moet je gewoon vier, vijf uur per dag doen. Met innen, dat was in jouw tijd anders, hè? Ja, er was Papendal natuurlijk wel, maar jij zat daar niet uh, centraal. Ik bedoel, jij zat in Hazerswoude, trainde daar uh, ongelooflijk hard. Ja, nou ja, ook zo'n soort situatie ja. waar je, waar ik, ik bedoel, ik heb ook altijd gezorgd dat ik niet hoefde te reizen vroeger. Dus uh, dicht bij huis ook trainen? Dicht bij huis trainen en uh, af en toe inderdaad naar China gaan om te trainen. Um, ja, regelmatig. Ik heb iets van uh, alles bij elkaar een half jaar in China getraind of zo. En, uh, maar inderdaad, reizen zoveel mogelijk uh, mm. uh, vermijden. Ja. Um, en bij ons, ja, kijk, als je weet, weet tegen wie ik soms heb staan trainen... dat was het, in, zeker in de begintijd, uh, ook natuurlijk eigenlijk niet goed genoeg... Om, uh, om direct die stap naar die wereldtop te kunnen maken. Want ik heb het ook, ja, ik heb altijd de Europese top heb ik als doel gesteld. En op een gegeven moment haalde ik dat op vrij jonge leeftijd. En toen ging ik nog eens aan die wereldtop denken. Maar daar had ik eigenlijk veel eerder mee moeten beginnen. Hm. Nou ben ik daar nog heel dicht tegen aangekomen. Dus had je bij wijze van spreken nog eerder richting China moeten gaan? Ook dat, maar ja, toen konden we ook nog moeten. niet. Nee, met, niet. De, toen, toen lieten ze ons nog niet nee. toe uh, in, bij de echte wereldtop. Althans, wel goede spelers, maar niet echt met de beste. Nee. Uh, maar dat is inderdaad, ik denk Papendal is misschien een goede manier. Uh, maar ik denk dat daaronder ook al een heel groot uh, netwerk moet liggen. Van hoe haal je die talenten op? En hoe zorg je ervoor dat, uh, dat er steeds meer talenten komen? En hoe zorg je ervoor dat er ook die mensen. Uh, regionaal uh, terecht kunnen en op de clubs heel goed kunnen trainen... waardoor je ook heel veel strenger kunt gaan selecteren. Want nu zijn we natuurlijk al blij dat een paar mensen dit willen gaan doen. Uh, en dan ben je dus eigenlijk ook al uh, overgeleverd aan uh, de manier waarop zij dat doen. Je kunt niet voorwaarden stellen. Uh, dus als je op een gegeven moment uh, een, echt een, een systeem opbouwt waarbij je selectiepoorten gaat, insta uh, ja, gaat introduceren... Ja, dan, dan, dan kun je ook strenger selecteren. En dat is op dit moment nog niet het nee. geval, denk ik, in Nederland. Zegt Danny, en naar China gaan met. De jongens hier uit Nederland, ja, de sprong naar de Europese top is al heel groot. Dus die wereldtop is sowieso heel veel te ver. Nou ja, het is goed, uh, sowieso goed om uh, daar natuurlijk eens te kijken. Hè. ik heb ook altijd tegen de jongens gezegd, van als het er even doorheen zaten of zo, uh, kijk eens wat de concurrentie doet. Dus je kijkt nu naar bijvoorbeeld naar Iran of zo. Hè. Dat zijn uh, echt gewoon hele, hele goede spelers. En daar verwacht je weinig van. En daar verwacht je weinig van. Maar goed, uh, die zijn ook daar, een, wat Bettine zegt, een structuur neergezet. En, uh, ja, die gaan, als een, uh, die gaan als een speer. En nog even terugkomen. Kijk, Bertine zei ook, uh, ik speelde bij mijn club. Maar vroeger had je vijf, zes, zeven topclubs gewoon. Ja. Waar echt elke dag getraind werd. Ja, en toen ik drie jaar geleden dus op Apendaal kwam, was het allemaal leuk. Loodscholen en, uh, ja. en noem maar op. Maar in de weekenden deden ze niks. Nee. Ik zeg ook, je ja, kunt net zo goed die loodscholen eruit doen en we gaan in de weekenden trainen. Het is niet van maandag tot vrijdag. Ja, ja. En waar vroeger in clubsituaties, nou er werd gewoon zaterdag en zondag uh, 5, 6 uur per dag getraind. Ja, en tegenwoordig... Zondagavond heb ik staan trainen. Ja. Kijk, kijk, dat nee, zijn ik kan <laughs> Ja, en tegenwoordig is het natuurlijk wel zo dat, uh, ja, met, met het de de internet en... Jongens, maar uh, we gaan wel afronden, want we vliegen gewoon door de tijd heen en de klok is onverbiddelijk. Een uh, paar seconden nog en dan is het afgelopen. Timo Bol, is die in staat om de Chinezen te verslaan, denk je? Ik denk het wel, ja. Oké, okay, nou, we gaan het afwachten hier. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Vanuit Ahoy dus, morgenavond zijn we er gewoon weer natuurlijk. En u kunt zo meteen gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Ik wens u nog een prettige avond.